Gekeken door de keuringsarts, ze krijgt een kind, zegt ze Waarom ben ik daar nooit opgekomen? Het is onvoorstelbaar, die griet is onvoorspelbaar Te gek voor woorden, je zou het er toch vermoorden Ik ken een meid die maakt het soms te... Stel, je doet er harsjes in een emmerstromt. Daar ruikt ze nog als een orchidee. Hoe ze dat flikt, geen idee. Hé hey jongens, er komt ze aan. Nou, dok, is het nou wel of niet? Wel. Wel! Wel? Ik ken een meid met iets te veel geluk. Wordt ze plat gereden door een mega truck, Dan krabbelt ze op en wandelt door Heb ik geen verklaring voor Doc, kunt u dit onder Ede verklaren voor de rechter? Ja, yeah. Prima, de gulp staat over <lacht> Voor mij geldt het tegendeel Duw mijn kop in een ember stront Raad jij aan mij alles tront Er stond nee. Een megatruk, mijn pad, dat als een dubbeltje zo plat De leugen zie die meid hierom vertelt Man, ze weet niet eens hoe of ze waarheid smelt. Eén beschuit met wat muisjes de wereld smelt Muisjes, ze is een rat Dames en heren van de pers, wilt u ons tweeën nu alleen laten? We moeten rusten, ons tweeën Ze is onvoorstelbaar, die griet is onvoorspelbaar Mag ik nog één plaatje alsjeblieft? Natuurlijk, alles voor de pers. Te gek voor woorden, je zou er toch vermoorden.